1 Uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune. De wereld van de par, de albatrossen en het putten. Jawel, ik heb het over golf. En Nederlands beste golfer is bij ons de gast Joost Luiten. Nu eerst het laatste nieuws. Vier aanhoudingen bij protesten in de Oostvaardersplassen. Plassen. Het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. De betogers tegen dierenleed in de Oostvaardersplassen... hinderden vanochtend eerst het verkeer op de A6... met een langzaamaanactie bij Muiderberg... waardoor een file van een paar kilometer ontstond. Daarna braken de twintig actievoerders... bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen de hekken open... om de dieren met hooi bij te voeren. De politie pakte vier mensen op en stuurde de rest weg. Joris van de Kerkhof doet verslag van een onrustige ochtend. Uh, maar we moeten ons wel... Gedragen. Ja, tuurlijk. Dus wat heel moeilijk is, weet ook niet of dit gaat lukken. Het begint met toespraken op een ouderwetse, bijna Romeins uitziende paardenwagen. Waar mensen dus uh, hun verhaal staan te vertellen. En we gaan allemaal voor de dieren. Dit mislukte experiment moet stoppen. Moet. Een van de mensen is de illusionist Hans Klop. Oké, okay, dames en heren. Geweldig dat jullie er zijn. Er zijn nog veel meer mensen onderweg. We zijn aan de andere kant tegengehouden door de politie, maar we laten ons niet tegenhouden. Voeren, voeren, voeren, voeren, voeren, voeren, voeren, voeren. En dan is er een hek en dat hek moet open. Voeren, voeren, voeren, voeren, voeren. En dan lopen de mensen met spandoeken en hooibalen richting de politie die 200 meter verderop staat. En daar proberen ze... Eigenlijk om de dieren mee te voeren, maar dan gaan ze niet barricaderen. De dus kan het zijn. En zo geeft iedereen uh, zijn mening. Um, zo proberen de mensen uiteindelijk die hooibalen uh, over de politie heen te gooien... en door de politie heen te breken. Er is in ieder geval één iemand die gearresteerd wordt... en de emotie die loopt heel erg hoog. op. Je bent niet goed voor je functie, man! Dat je, dat je Blijft u staan dan? Ik blijf hier staan. Ga ja, de kant op. En waarom blijft u staan dan? Ja Omdat dit onze zorgplicht is. En uh, politieagenten ja gewoon orders van bovenaf krijgen. Ja ,私 ,私 ,私 ,私 ,私 ,私 is dat gek? En te, dat dom, en te dom om dat zelf door te hebben. Ja, ben, maar dat ze die orders krijgen, is dat gek? Wat yeah. yeah. hey, uh, ja, ja, denkt ja, u? Ja. Ja. Ik bedoel, volgens de wet ja. Ja. hebben wij deze zorgplicht. Ja. Zij overtreden hier de wet, niet wij. Maar maak ze dat maar zo hun verstand. Ja, ja. Een bijdrage hoorde u van Joris van de Kerkhof. Op een volgepakt Sint-Pietersplein in Vaticaanstad... heeft paus Franciscus een uur geleden zijn jaarlijkse paastoespraak uitgesproken... met daarbij het urbi et orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld. De paus wenste iedereen een mooie Pasen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù è risorto dai morti. Jezus is opgestaan uit de dood, zei Franciscus. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede in Rome. Andrea, rond Pasen zijn er altijd veel veiligheidsmaatregelen in Rome... uit angst voor terrorisme. Was daar nu iets van te merken? Ja, er is altijd heel veel van te merken. Maar eh, ik vond één ding toch wel een beetje apart vandaag. Eh, Paus Franciscus is iemand die heel graag zich onder de mensen begeeft. En dat doet hij met een pausmobiel. Dan rijdt hij een rondje over het plein. En eh, ook heel vaak wil hij dan ook van het plein op grote feestdagen zoals vandaag, Paas. Wil hij van het plein afrijden een stukje de weg in die naar de Tiber gaat. Zo ook dit jaar. Hij wordt er ieder jaar weer van weerhouden bijna. Ze zeggen niet doen, neem een pausmobiel met allerlei eh, geblindeerde ramen en toestanden dat wil hij niet. Een open jeep met een cameraman achter hem, twaalf veiligheidsagenten die eromheen stonden. En het ging en dat was het aparte, in een rotvaart. Ze gingen er, ze scheurden bijna de weg richting de Tiber in, draaide een rondje, de paus verloor zijn schedelkapje, zwaaide dat het een lust was. Uh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Hij wil het gewoon heel graag, maar kinderen kussen of iets dergelijks was er niet bij. Daar houdt deze paus ook erg van. Hè? Lijfelijk contact met de mensen, een baby in de armen nemen, een zieke misschien even aanraken, dat was er niet bij. En en dat vond ik toch wel apart. Een soort compromis. We doen het wel, maar we doen het snel. Ja. Gaan we even naar die toespraak. Waar had hij het over? Ja, weet je, de toespraak van Paas is natuurlijk eigenlijk, zijn het de punten waar deze paus altijd op hamert in zijn pauschap. Christus, de verrezen Christus brengt hoop en waardigheid voor waar ellende is, waar honger is, waar geen werk is, voor vluchtelingen, voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Hij gaat ook vaak spreken, dat deed hij dit jaar ook, over waar vrede nodig is. En ik vond het bijzonder dat hij heel erg Syrië benadrukte, de politieke mogendheden opriep om een einde te maken aan de vernietiging, hulp te brengen in dat conflict. Ook had hij het over het heilig land. Dat is natuurlijk voor de katholieke kerk... Israël, maar het land Jeruzalem, de stad van de kruisdood en de wederopstanding... hij noemde Jeruzalem niet. En dat is apart. Meestal heeft de paus het wel over Jeruzalem... maar misschien heeft het iets te maken met het feit... dat er toch een enorm gedoe is geweest over, over uh, president Trump... die Jeruzalem tot hoofdstad van uh, Israël wil erkennen. Dus Midden-Oosten, Soudaan, uh, Oekraïne, Venezuela noemde de paus ook. Dat zal hem na aan het hart liggen... want als iemand uit Argentinië uh, leeft hij enorm mee met de politiek de en humanitaire crisis al daar. He, eigenlijk gaat hij dan alle conflictgebieden langs. En hij had het ook over uh, hoe belangrijk het is... dat de dialoog in Korea, in het schiereiland van Korea... dus tussen Noord en Zuid, op gang komt... om daar toch de spanningen te doen verminderen. En ook daar noemde hij iets niet, namelijk de Verenigde Staten. Nee. Paulus die, johannes, zijn belangrijk. die zijn natuurlijk belangrijk daarin. Ja. Paus johannes Paulus II bedankte Nederland altijd... in het Nederlands voor de bloemen op het Sint-Pietersplein... Um, hoe ging dat vandaag? Franciscus heeft al die toespraken in talen afgeschaft en bedankt nog steeds, maar dan in het Italiaans. En dat deed hij vandaag zo. Un ringraziamento speciale per il dono dei fiori che anche quest'anno provengono dai Paesi Bassi. Ja, speciaal. Ecco un applauso ai Paesi Bassi. Kijk, een speciaal Applaus zelfs voor Nederland. En uh, de boodschap dat tegenwoordig deze paus uh, bedankt in het Italiaans... is misschien ook wel heel veel fijner voor al die bloemkwekers. Want dat wordt overal ondertiteld en kan dus de hele wereld verstaan. Mm -hmm. Altijd leuk. Nederland even twee keer genoemd vandaag op zondag. Okay. Dankjewel, Andrea Vrede. Gisteravond is een dronken trucker in Zeeland van de weg geraakt. Eerder op de dag waren ook al twee vrachtwagenchauffeurs aangehouden... die te veel op hadden. En in de haven van Hoek van Holland... liep een dronken chauffeur naakt rond op een ferry... De politie heeft hem van boord gehaald. Israël is niet van plan mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek... naar het geweld aan de grens met de Gaza-strook. Gaza Bij confrontaties met het Israëlische leger... kwamen vrijdag zeker 15 Palestijnen om. Minister Lieberman van Defensie zegt dat zijn land heeft gedaan wat nodig is. Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn begonnen... aan hun jaarlijkse militaire oefening. Die duurt dit keer vier weken, de helft korter dan anders. De oefening was uitgesteld vanwege de winterspelen. Het NOS-journaal. Dan gaan we naar Vlaanderen, het mooiste. Want de wielerronde van Vlaanderen is 2,5 uur nu onderweg. Na zo'n 70 kilometer lukte het een kopgroep van 11 renners... om weg te komen uit het peloton. In die kopgroep, kopgroep drie Nederlanders... Uh, Gio, Gio Lippens, zijn deze elf nog steeds weg? Ja, die zijn nog steeds weg. En het is opmerkelijk, uh, die voorsprong van die kopgroep bleep toch weer hard terug te lopen. Na ongeveer uh, een minuut, uh, anderhalve minuut zo'n beetje. Maar die is nu alweer opgelopen naar uh, boven de vijf minuten. Dus het peloton doet het weer even wat rustig aan. De kopgroep dus met Pim Lichtert, Floris Gerts, allebei van Roompot, Pascal Enkhoorn van Lotto Jumbo. Ja, en die zijn toch met een uh, aardige vlucht bezig. En uh, dat zal in ieder geval reiken tot uh, zometeen als ze de bergzone inkomen in in geval de eerste keer Kwaremond. Misschien ook nog wel de tweede keer Kwaremond. Ja, en dan zal het toch echt gaan losbarsten in het peloton... waar we de grote favorieten allemaal nog bij elkaar hebben zien zitten. Tisch Benoot, hè, de Belg van Lotto-Soudal. Eén van de grote favorieten. Peter Sagan uiteraard, de wereldkampioen. Greg van Avermaat, Sepp van Marken. Hoewel, het is niet helemaal de dag van Sepp van Marken... die in goede vorm was de afgelopen weken... maar nu al twee keer gevallen is... en zojuist bijna voor de derde keer tegen het asfalt kwakte. Want hij reed naast de ploegwagen. Er werd wat gemorreld aan de fiets en nam even een stoeprandje mee. En dat kon hij maar beter niet doen. Maar goed, hij zit in ieder geval nog op de fiets. Hij heeft het uh, gered. Uh, Philippe Gilbert is ook een grote favoriet. Vorig jaar won hij met uh, een geweldige solo. Won hij hier uh, in Oudenaarde. En hij heeft natuurlijk een ploegmaat, een Nederlandse ploegmaat. En daar gaan we echt naar kijken vandaag. Nicky Terpstra. Dankjewel, je Gio. Gaan we naar het voetballen. FC Twente vecht met de nieuwe trainer Marino Puzic... voor lijstbehoud in Venlo tegen VVV. Chris Wobbe, dat schok-effect met de nieuwe trainer. Was dat een beetje merkbaar? Nee, het brengt voornamelijk heel veel spanning met zich mee. En die spanning ligt over dat hele duel. Zowel bij VVV als bij FC Twente. Twente laat zich de laatste tien minuten nogal nadrukkelijk terugzakken. En dat levert voor VVV wat mogelijkheden op. Nu ook weer Leemans. Leemans hun Hunten niet. Omdat Van der Lely, rechtsback van FC Twente, staat op te letten. Maar de bal is nog steeds op de helft van FC Twente. Twee grote mogelijkheden gezien voor de thuisploeg. Eerst uit een vrije trap. Mooi geschoten met links. Vito van Krooi. En die werd even later opnieuw vrijgespeeld door Lennart Team. in een kopbal. Hij stuitte op Drommel. Die goed zijn doel uitkwam. Die overigens maakt een beetje naar dat slappere indruk. Heeft een jasje uitgedaan. Zo wordt hier gesuggereerd naar de behandelingen. Die alles te maken hadden met zijn ja, stamceldonatie. En uh, moet er echt van herstellen. Hij shockt. Hij kopt af en toe een balletje door. Maar lijkt vooral veel de bal te verliezen. Nu dan Twente weer. Veel omschakelmomenten. her nu op 17 meter. Schiet. Bal wordt gekraakt. Komt dan toch bij Boeren uit de draai. Nee, kies dan voor Slagveer. Het gebeurt allemaal in het strafgebied van VVV. Slagveer wil uithalen. Ook dat schot wordt geblokt. Veel spelers van VVV achter de bal. En nu wordt dan de bal weer naar Kastelen gespeeld. Nog wel op de Venloze helft. Dan is het Vito van Krooi. Vito van Krooi nog altijd gaat naar de grond. Holla. En die reageert dan meteen een beetje gefrustreerd en wat emotioneel. Hij krijgt een gele kaart. Het is de tweede kaart van dit duel. En deze is terecht. Want Holla heeft al wat tikjes hier en daar uitgedeeld. De eerste was voor Rutten van VVV. Ook hij liet zich nadrukkelijk gelden in persoonlijke duels. Het is uh, niet spannend. Maar er staat wel heel veel spanning op dit duel. En de stand in de 41ste minuut is 0-0. Het weer dan nog. Op steeds meer plaatsen droog. En vooral in het noorden en zuidwesten breekt de zon ook even door. Het is vanmiddag 5 tot 9 graden. Morgen bewolkt een periode met regen, met name in het westen. Het wordt dan 8 tot 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het zachter. En na het weer het verkeer. Jon Bakker bij de AMB. Ja, met vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Bij Gorkum, drie kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Vertraging zo'n 10 minuten. De parallelbaan is afgesloten. En de verbindingswegen naar de A27 richting Utrecht en Breda... zijn ook dicht. Je kan omrijden via de af- en oprit harningsveld giesendam NPO Radio 1. Max... Welkom bij deze persconferentie. En hij wordt stoktijd hier over de het goed zelf hoor. De Pestribune. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. Ik zeg ook goedemiddag tegen onze gast, Joze Luiten. Goedemiddag. Dan Jo, golver, topgolver. We zijn trots in Nederland op je, maar uh, je hebt wat aan je linker, linker pols. He? Die zit aardig ingepakt. Ja, ik heb nu een, een spalk om. Uh, mijn pols is overblast, zit wat vocht in. Uh, ja, Dat moet weer met rust eigenlijk wegtrekken. En uh, deze spalk uh, bevordert eigenlijk de rust. Dus uh, ik hoop over twee weken weer, uh, weer fit te zijn en weer, uh, weer aan de bak te kunnen. En wat mankeer je dan, behalve dat er wat vocht zit? Nou ja, door die vocht uh, zit echt in het polsgedeelte... Ja, en daardoor uh, heb ik gewoon pijn met, uh, ja. met slaan en met Ontstaat met dat uh, spontaan? Ja, eigenlijk is overbelasting vaak, uh, vocht ja. vaak heel langzaam komt dat. En uh, je voelt in het begin wel wat, maar dan geef je er nog niet zoveel aandacht aan. En dan loop je eigenlijk net te lang ermee door. Ja, en dan bouwt dat vocht zich op en dan, uh, dan moet je een stapje terug doen. Nou, hopen dat het wegtrekt. Komt goed. Joost Nuiten, welkom op de perstribune. Twitter mee met hashtag de perstribune. En verder volgen we voetbal. VVV speelt tegen Twente. Ook de Ronde van Vlaanderen. En natuurlijk is Ron Vergaouder met Kassie kijken. Veronica. Ja, vroeger, vroeger was Veronica nog een club. Dan ging de barricade op voor Veronica. Ja. Nou, dat is tegenwoordig wel anders. Maar John de Mol heeft grote plannen met die omroep. Dus uh, daar gaan we eens induiken. Leuk. Joost Luijten, we hebben het net even over die pols van je gehad. Maak je je daar zorgen over? En dat vraag ik in het licht van een blessure die... Uh... Pakweg een jaar of tien geleden. Ja, gehad klopt. Hebt. Ik ben in 2009 geopereerd aan mijn pols. Um, nou, dat was best wel een serieuze operatie. Heb ik anderhalf jaar uitgelegen. Dit is wel compleet iets anders. Ik heb vorige week ook een MRI-scam hebben gemaakt om te kijken: van nou, is er iets beschadigd? Nou, dat is gelukkig niet het geval. Dus het is echt uh, een, een hele lichte blessure. Alleen ja, wel zo erg dat, dat het je even aan de kant houdt. Uh, maar ja, blessures maak je natuurlijk altijd druk om je wil spelen ja. en je wil fit zijn. Alleen ja, het hoort er ook wel bij. Het is topsport. Je zit op het randje van, van wat je aankwam qua belasting, qua trainingsuren. Ja, en als je dan daar net overheen gaat, ja, dan, uh, dan krijg je ergens een blessure, en dan moet je even stappen. Terug doen en uh, ja, dat is helaas nu het geval. Maar dan ben je wel op zondagmiddag bij ons te gast. Precies, anders had ik hier uh, waarschijnlijk niet gezeten. Dus dan heb je ook weer nu even tijd voor andere dingen. En uh, ja, waar had je dan. wel gezeten? Nou, ik had nu eigenlijk willen zitten dan in, in, in, uh, in op de Masters in Augusta. Uh, maar daar had ik goed uh, moeten Amerika. spelen. Ja in Amerika, Georgia. in Atlanta. Ja, Georgia ja, het mooiste toernooi van het jaar eigenlijk. Het eerste major van het jaar. Ja. Uh, ik heb daar twee keer, twee keer meegedaan. En uh, ja, dat is een fantastisch, uh, fantastisch toernooi. Ja. Dat is zoveel traditie. En, en... Wat dan bijvoorbeeld? Ja, het zijn gewoon kleine dingen. Omdat het, het is de enige major wat altijd op dezelfde baan wordt gespeeld. Dus iedereen kent alle verhalen van oh, Tiger Woods, die chipt hem in van Wat bewaren. is er van zijn chippen? Uh, injippen dus dat je hem van buiten de green uh, erin één keer inslaat. Zonder oh. dat je de putter eigenlijk gebruikt. Ja, en dat, dat zijn van die, van die ballen die, uh, die je dan als je daar dan zelf rondloopt. Ja, dat, ah. dat is toch gewoon gaaf. En die historie die daar, die daar ja, eigenlijk zweeft, dat is gewoon heel mooi. En uh, als kleine jongen heb ik altijd uh, voor de tv gezeten om te kijken. En dan ineens speel je daar zelf. Ja, dat is natuurlijk een droom. Heb je dat ook als je Tiger Wood ziet? Dat je denkt, hé, hey, daar, daar is hij ja, gewoon. Ik heb het eigenlijk alleen met Tiger. Ja? Ja, ja, ja. het is uh, Tiger, heeft wat dat betreft. Uh, ook als hij de playerslounge in komt lopen, dan gebeurt er gewoon wat. Hij heeft toch een bepaald, ja, bepaald iets over zich, waardoor iedereen eventjes stil wordt en eventjes omkijkt. En, ja, er, is, er gebeurt gewoon altijd wat bij hem. Als die ballen staan te slaan op de drijven en ook, dan staan er gewoon 40, 50 fotografen achter. Bij niemand anders staat er iemand behalve bij hem. Ik zou er doodzenuwachtig van worden. Ja, 40 fotografen achter. Te kijk hoe jij een balletje schat. Ja, maar Je bent eraan en nou. hij hebt niet eens meer door, joh. Nee? Hij echt niet meer door. Zegt hij wel: Hello Joost? Uh, nee, hij, hij is heel, heel af. Hij sluit zichzelf heel erg af. Um, ook, ook op de wedstrijden. Uh, hij heeft altijd zes, zes bodyguards bij zich. Dus je kan, het is ook niet uh, dat je zo even naar hem toe loopt. En uh, zo goed ken ik hem persoonlijk ook niet. Uh, nee, maar hier er zijn collega's. Ja, maar ja, er zijn er nog 160 die er rondlopen. Oh, maar die maar je denk je dat hij jou kent? Ja, ja, dat weet ik wel zeker. En uh, natuurlijk, hij, hij volgt het golf ook. En hij, hij ziet, uh, ziet de concurrentie en hij ziet het toernooi. Dus nee, dat, dat wel. Want volgens zijn biografie is het een heel vervelende nou. man. Nou ja, dat, dat is Maar hij, is natuurlijk, hij heeft gewoon een heel apart leven geleid... En heel, heel apart opgevoed. Hè? Heel erg gedrild door zijn vader en moeder. Ja, hij, hij weet niet wat het sociale aspect is. Dat heeft hij eigenlijk nooit geleerd. Want stel hè, dat, dat jij uiteindelijk de, de absolute top zou bereiken. En daar staan inderdaad verdurend allerlei mensen om je heen. Wat voor wat. wat zei, waar moet je daar aan lachen? Nou ja, omdat ik ik, ik, ik. ik zou me dat niet voor kunnen stellen. Behalve dat ik dat ik me best kan voorstellen dat je daar soms wel heel, helemaal gek van wordt. Die, die, die jongens, en niet alleen hij, maar eigenlijk alle Vederus en noem maar, maar op, alle grote belangrijke mensen of bekende mensen. Ja, die, die, die worden gek van de media natuurlijk. En je kan tegenwoordig kan je nergens meer naartoe hè, met je telefoon. Want iedereen heeft een camera en iedereen. Die, ja, Je moet je zo bewust daarvan zijn. Maar ja, jij wilde best te worden. Ja, maar dat is dan ook een, een, een, een ding wat erbij komt. Alleen het is natuurlijk niet iets waar je zelf voor kiest. Het hoort erbij. En dat is een dan van, uh, van de negatieve hmm. dingen misschien. Maar tegelijkertijd is het ook maar net hoe je daar zelf mee omgaat, denk ik. En als je, als je daar heel uh, ontspannen en relaxed mee omgaat, dat is denk ik beter dan dat je heel panisch wordt zodra je je telefoon ziet. Maar is er ook sprake dan tussen, tussen topgolvers onderling van een soort psychologische oorlogsvoering? Want kijk ik ik kan me voorstellen, als Tiger Woods doet alsof jij niet bestaat... vind jij dat niet leuk. En dat, dat kan je beïnvloeden bij het slaan nee, van de golfbal. Nee, nee ik, nee, ik ga nee. niet wakker van. Want? Ik doe precies hetzelfde bij anderen. Of oh, dan moet je hem gewoon met een verkeerde naam aanspreken. Hallo, uh, ja, nou ja, kijk, Ja, vooral als je, als je één tegen één speelt. En dat noemen wij matchplay ja. bij ons. Dan speel je echt man tegen man. Ja, dan kan je dat soort dingetjes kan je, kan je doen. Want dan kan je elkaar echt beïnvloeden. Maar als je, als je strookplay speelt... En doen dan jullie dan... dat ook? Pesten jullie elkaar? Ja. Oké, okay, ja. voorbeeld. Absoluut. voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, dat je een put tekort laat. En, en dat je zegt van, oh, deze green is wat langzamer dan ik dacht. Dat zet je, zeg je dan hardop tegen je, <laughs> je caddy. En dan gaat hij nadenken van, oh, daar moet ik zelf op letten. Terwijl het helemaal niet zo is, weet je wel. En, ja, ik weet nog goed dat ik tegen Graham McDowell speelde. Een van de best, beste matchplayers uh, op dat moment toen. En ik moest als eerste slaan en hij haalt een ijzer uit de tas. Dus hij deed net alsof hij met een ijzer zou gaan afslaan. En ik sla mijn bal en hij doet die ijzer terug in de tas en pakt zijn drijver. Weet je, anders ja. zijn toch allemaal van die ja, uh, psychologische oorlogsvoering. Maar dat maakt dat, dat matchplay, hè, man tegen man, juist zo leuk. Want maar dan, dat doorziet hij dan toch? Ik bedoel, jij zou toch nooit zoiets belangrijks tegen je caddy zeggen... dat hij het zou horen? Ja, maar, dat weet dat, hij niet. Ja, maar uh, je kan je er ook niet voor afsluiten. Dat gaat toch onbewust, ja. pikt hij dat op. En, en misschien heeft hij het zelf niet eens door... maar reken maar ja. dat hij erover nadenkt. Zeg nagedenkt. maar, we moeten wel even uitleggen. De caddy, dat is gewoon jouw kruier, hè? Nou ja, de caddy is, jouw is, is, komfers, is jouw meer dan alleen de tassen dragen. Nee, alleen. dat begrijp ik wel, maar dat is wel... Een knecht. Ja. Een goede knecht. Nou, het, is, ja, het, is, het is een tassendrager. Wij zijn verplicht om iemand te hebben die je ja. tas draagt. Nou, dat noemen wij de, de Caddy. Maar die zijn wel op de belangrijke momenten heel, ja. uh, heel belangrijk. En uh, zeker als, als je een paar mindere holes hebt, dat hij je er weer bij trekt op de oh. juiste momenten, de juiste ook dingen. een vriend. Absoluut. Je moet een klik ja. met hem hebben. Wat doet hij dan? Waardoor hij je er weer bij trekt. Clubkeuzes maken, maar ook tussenballen door. Uh, als hij merkt uh. dat je gespannen bent. Misschien even over, uh, weet ik veel, het weerpraten van, uh, vanmorgen. Oh, ja. Weet je dat hij even je, je afleidt van van het toernooi zelf of van de spanning zelf. Ja, werkt dat bij jou? Nou, de ene dag wel en de andere dag niet. Dus hij moet dat ook aanvoelen. Heb jij een vaste buddy? Ja, ja, ja, ja. Wie is dat? Ja, ja ik heb Mike Waite. is een Australiër. Die, die werkt tot 30 jaar op de Tour. Uh, ja, voor grote spelers uh, gewerkt. Mm. Majors gewonnen. Ah. Dat zijn de, de, de Grand Slams van het golf, zeg maar, de Majors. Dus een hele ervaren man. En een hele aardige man. Dus ja, ik kan het heel goed met hem maar vinden. Zijn, het zijn geen topsporters geweest of wel? Nou, het zijn vaak net jongens. Niet. Ja, het zijn vaak jongens die net niet zelf uh, het, het niveau haalden. Nee. En ja, dan gaan ze maar caddieën. Want dan kunnen ze toch ja. nog dat leven leiden wat ze eigenlijk. Uh, ja, en willen. verdient het ook een beetje. Betaalt het ook een beetje. Ja, de goede ja. caddies. Die caddies die, die verdienen goed en die, die krijgen goed? in principe gewoon een, een percentage van het prijzengeld. Dus afhankelijk oh. van hoe goed je speler is. Kijk, de caddy van, van Tiger Woods, Steve Williams in zijn topjaren was de beste, was een Nieuw-Zeelander. Dat was de beste verdienende sportman van Nieuw-Zeeland. Oh. Dus dan heb je het over de caddy van Tiger Woods. Dus dan, ja, uh, nou, dat had je ook kunnen worden. Ja, uh, maar ik, uh, ik speel liever zelf. Ja, dat begrijp ik. <laughs> Zullen we eens even gaan luisteren, Joost Luiten, naar uh, wat hoogtepunten uit jouw uh, golfcarrière? Golfteam Holland presenteert de 20-jarige Joost Luiten als de nieuwe Nederlandse golfprofessional. Ik denk dan vooral aan putten. Dat is uh, bij mij uh, op dit moment het zwakste onderdeel uh, van mijn golfspel. Dus daar moet ik gewoon uh, dik op verbeteren. Maar dan, onze eigen Joost Luiten, Nederlands grootste golftalent. Dit doet hij op de twaalfde hole, Inderdaad, een hole in one. En daarvoor krijgt hij een zeer fraaie auto. Joost Luiten is de naam. Deze put om ook op min 15 te komen. Maar dat lukt niet. En dus wint Joost Luiten voor het eerst een wedstrijd op de Europese Tour. Hij breekt de ban. Well, I think always tough, tough to get your first win in. En I think you're always relieved when you get one. Joost Luiten gaat staan. 27 jaar uit Blijswijk, twee keer winnaar op de Europese Tour. Dit is het moment. Als deze bal erin gaat.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 Dit is de put. Dit is de man, Joost Luiten. De druk is er niet meer. Dit is een rondje. Joost Luiten wint voor de tweede keer het Kalem Open. En dat is een zeer bijzondere prestatie. En ook mooi succes voor golfer Joost Luiten. Hij heeft het Oman Open gewonnen. Het is voor Luiten zijn zesde zegen op de Europese Tour. Zijn laatste overwinning was het Kalem Open in 2016. Je ziet te genieten, hè? Jantje ja, het zijn leuke dingen om terug te horen. en uh, Dit zijn ook dingen die je niet zo vaak hoort. En uh, bepaalde fragmenten zelfs nog nooit gehoord. Dus, uh, dus dat is wel leuk. Vijf toernooien. Dan St sta jij gewoon als eerste genoteerd, hè? Nee, zes heb ik er nu gewonnen. Zes, zes nu okay. uh, met Omaan erbij, uh, twee maanden terug. Je was mijn zesde. Ja, en, en als golfer win je niet zo vaak. Hè. Je verliest nee. vaker dan, uh, dan dat je wint. Uh, en daarom uh, kan golf een heel frustrerend uh, sport zijn. Dus elke keer dat je niet wint, is eigenlijk een teleurstelling. En uh, ja, zes keer in mijn, uh, mijn elfjarige carrière als prof nee. heb ik zes keer gewonnen. En, uh, en wat schuift dat, zo'n overwinning? Ja, afhankelijk van, uh, van hoe groot het toernooi is. Uh, in Omaan was het, wat pak ik zou het eigenlijk niet eens weten. ik denk rond de 250.000 euro voor een overwinning. Um, goed en Oman is dan een van de kleinere toernooien. Mooi. maar ja dat oh ja, maar we hebben niks een, te klaar. je hebt nog een caddy bij je lopen. Ja, ik ja? Moet, ja, wij hebben ja, meer kosten dan je denkt. je, je hebt je een caddy, je hebt een coach, je hebt een heel team achter je. Ja. je doet het natuurlijk, tuurlijk, als je ja. uiteindelijk in het binnen de touwen sta je alleen. maar er zit een heel team achter me die me allemaal begeleiden en uh, ja die, die allemaal uh, die alles voor me doen en over hebben. zonder die jongens lukt dat ook niet. want je zegt die teleurstelling. Uh, hey, als je niet wint ik las dat je vroeger weken woedend was. Ja, ja vroeger toen ik, uh, toen ik nog wat jonger was... dan kon ik echt, echt weken ziek zijn van een, uh, van een... als ik dan vond dat ik had moeten winnen en dat gebeurde niet... dan was ik er echt een paar weken ziek van. Op een gegeven moment nu ben ik wel wat ouder... en moet je ook dat leren om het wat sneller af te sluiten... anders heeft het weer invloed op toernooien die je daarna speelt ja. natuurlijk. Want elke week hebben we in principe weer een, een nieuw toernooi. Nu kan ik dat wat makkelijker afsluiten. Maar verliezen is nog steeds uh, een van de ergste dingen die, uh, die, en, ik, die ik vervelend vind. En reageer je vind. dat af op? Wie? Nou ja, dat uh, meestal als je dan net na de ja. ronde in de lockerroom uh, de aankomt. Dan, uh, ja, de kelly ja. Of af en toe een club. Ja. Of af en toe kom je een deur tegen. Kelly van je? Maar goed, ja, dat is dan op dat moment even meer uh, de frustratie. En dan moet het ook klaar zijn ja. op die manier. Maar ja, dat je moet, dat je erover na moet denken, wat is er gebeurd? En ja, dat, dat is logisch. Je moet analyseren. op jouw site staat een heel verhaal over wat je allemaal doet. Uh, heel modern. En daar vertel je ook over je mental coach, Chris Henry. Die heb je aangetrokken. En wat wat jij zegt is, hij geeft mij oefening, oefeningen om uh, mijn onderbewustzijn positief te beïnvloeden. Ja, ik ben wel weer gestopt ook met Chris Henry. Oh. Maar toen ik met hem werkte, ik heb anderhalf uh, of kleine twee jaar met hem gewerkt, hij werkt op het, uh, op het onderbewustzijn uh, gedeelte van je, van je hersenen. Wat hij doet is uh, videofragmenten uh, van jezelf. alleen maar positieve dingen eigenlijk in je, in je hersenen brengen, ook radiofragmenten waar je in jezelf dingen zegt tegen jezelf. En ja, op een gegeven moment. Jongens, wat, wat, wat zeg je tegen? Nou, bijvoorbeeld als je, als je elke dag tegen jezelf zegt... je bent de beste, dan ga je er zelf ook in geloven. Ja, dus je ja. zelfvertrouwen gaat daardoor omhoog. En uh, zo kan je natuurlijk heel specifiek op bepaalde onderdelen werken. Van ik ben de beste putter. Of ik ga ja. elke, elke bal die ik sla, sla ik 100%. Ik noem maar wat. Werkt uh, dus, dat echt? Als je dat... Het, is, het is bewezen dat je op die manier je, je onderbewustzijn kan beïnvloeden. Kan maar ja, hoe groot is de teleurstelling als dat niet klopt? Nou ja, maar die teleurstelling die, die die is, is ook als je dat soort dingen niet okay. tegen jezelf zegt. Dus ja. dat maar, maakt niet zo uit. Maar zijn jouw onderbewuste juist negatieve dingen tegen jezelf? Nou, er zaten blokkades in. Ik, uh, ik heb altijd uh, mezelf een, een, een wat mindere putter gevonden. Wat ik net ook zeg in het fragment. Ja. Dat is het onderdeel wat, wat voor mij nog de meeste verbetering zit. Dus dan geef je eigenlijk al aan dat daar een blokkade in zit. Als je zelf van jezelf vindt dat je ergens zwak in bent. Ja, als je dat zelf al vindt. Ja, dan speelt dat ook door als je straks uh, als je op een green staat. En denkt van, oh, ik ben eigenlijk niet de beste putter. Op die manier probeer je natuurlijk dan, dan kleine stapjes te maken. En op topsportniveau is een paar procent kan het verschil zijn tussen wel winnen of niet winnen. Uh, dus ik heb ik, daar werk ik nog steeds op dat soort manieren werken we nog steeds en, uh, ik heb nu net het nieuwe boek van Tiger Woods uh, gelezen en die deed dit soort uh, dingen kreeg hij op zijn vierde al van zijn vader Zo. heeft hij bandjes geluisterd waar die alleen maar ja en dat is toch een bepaalde manier van ja, eigenlijk hersenspoeling eigenlijk ja, een maar op een gegeven moment ga je daar een baan aanleggen in je eigen, ja, eigen hoofd maar maar da, da, maar Daar is hij dingen. dus verknipt van geraakt ja. door die vader ja. en door op zijn vierde al te ja. horen dat hij misschien wel de beste was ja, ja die, die, die, die is gewoon op die manier is die geprogrammeerd ja. eigenlijk en ook al was die toen al natuurlijk op vier, vijfjarigen was die voor zijn leeftijd heel goed. Alleen, ja, dat soort dingen dat kunnen dan net wel de dingen zijn waardoor hij nu zoveel zelfvertrouwen heeft. En dat was de kracht van Tiger, dat als het erop aankwam, dan stond hij er. Ja, en dat soort technieken gebruikte hij al op die leeftijd. Maar het is ook gewoon een bewezen techniek. Leer jij uit die biografie iets van hem? Valt jou nog iets op? Nou, ik heb meerdere, dit is natuurlijk niet de eerste biografie die er over hem is geschreven. Wat ik jammer vind van deze biografie is dat hij zelf nooit uh, aan het woord komt. Hij houdt alles heel erg af. Hij wilde eigenlijk niks over zijn privéleven vertellen. Dus het is toch allemaal een beetje speculatie en toch een beetje fictie op een bepaalde manier. Omdat mensen die het hebben geschreven, ja, hoe weten zij wat. De nou, omgeving gedacht? weet. Onze ja, omgeving kent het. Ja, maar ook de, onze omgeving heeft bijna iedereen een geheimhoudingscontract uh, getekend. Maar het is, het is leuk om te lezen en, en, en ja, je leert daar misschien toch weer kleine dingetjes, pik je daaruit. Maar ah, wij uh... vinden jou interessant, dus wij ja. willen we het over jou hebben. Ja, nou. Want het gevoel van een hole-in-one, ja, wat auto? gebeurt er met jouw sluiten? Ja, dat is het ultieme. Dat is toch wel gewoon uh, adrenaline. Kick die je daarvan krijgt. En, uh, nou, mijn eerste hole-in-one, wat je net ook hoorde, in, uh, was in 2007 in Zuid-Afrika. Die leefde ook nog eens een auto op. Dus, uh, dus dat zijn helemaal leuke, uh, leuke dingen. Maar de, de hole-in-one, ik heb er nu vier als, als professional. Ja, dat blijft een bijzondere bal. En je hebt er altijd een fractie geluk uh, voor nodig. Maar als die erin gaat, dan is er toch uh, even, even de vreugde. En bewaar je en de... die bal? Ja, ik bewaar ze. Of ik heb er een paar heb ik dan weggegeven. Maar ik, ja, het is, dat blijven toch bijzondere dingetjes. Ja, ja ik zit over die Honing One na te denken. Um, omdat je zegt, ja, er komt een beetje geluk bij kijken. Ja, het is een enorme afstand die je ja. overbrugde. Ja, het varieert natuurlijk van, van hoe lang de hooi is. Maar die ik in, mijn eerste holingwand was 157 meter. Ah, nee. uh, dat is toch alleen maar gelukt dan, Joost. Toch? Nou ja, je, mikt, ja, ja, je, ja. Mikt, erop. je ja. mikt erop. En heel vaak Met heb je een... dat die binnen een paar centimeter blijft liggen. Hoe mik jij dan? Ik bedoel, wat doe jij dan als je, voordat je gaat slaan? Ja, maar dat, dat gaat al een heel Is proces. Is dat met een arendzoog? Uh... Ja, daar gaat al een heel proces vanaf vooraf. Want je, je hebt natuurlijk bepaalde informatie nodig. Afstand, windrichting. Ja, ach, ga je omhoog joh. of naar beneden? Hoe loopt de green? Waar moet je hem laten landen? Hoe rolt hij naar de hole toe? Al dat soort factoren probeer je daarin uh, in mee te nemen. En... Bijna wiskundig, of niet? Ja. ja, op een bepaalde manier wel. Ja. En, uh, had dat... je hoge cijfers voor wiskunde op school? Nee, ik had helemaal geen hoge cijfers op school. Okay. Voor niks, geloof nou, ik. Nou ja. Dus... ja. nou ik ook niet. Dus, uh, <laughs> maar ik kan weer niet golven trouwens. Zullen we eens even bij Gio Lippens gaan ja, ja, die gaan kan buurt, goed kijken naar fietsen. Ja, hoe waren de cijfers van Gio Lippens? Vertel maar eens even over de Ronde van Vlaanderen, Gio, als je wil. Ja. Nou, we schaken een beetje op twee borden vandaag, want de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen is ook bezig. Die hebben nog een kilometer of 70 te rijden. En ik kijk daar naar een compleet peloton. Het is wel aardig dat die ook live wordt uitgezonden op de Vlaamse tv. Ook in Nederland gaan we dat nog voor een deel doen, zodat we ook die finale helemaal meemaken. En dat betekent dus inderdaad letterlijk kijken naar twee schermen hier vanaf de commentaarpositie. Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, waar we in ieder geval een ontsnapping hebben gezien wat eerder in de koers van een Nederlandse dame van van Nathalie van Gogh. Ze rijdt voor Parkhotel Valkenburg. Maximale voorsprong een minuutje. Ze reed weg met 104 kilometer te gaan. Maar langzamerhand liep die voorsprong terug. En na de Wolvenberg toen was het ook afgelopen met die vlucht. Zodat we dus nu naar een compleet peloton kijken. Dat vooral gecontroleerd wordt door de Nederlandse ploeg van Bols Dolmans. Ja, en dat is toch de favoriete ploeg. De ploeg met de wereldkampioenen erin met Chantal Blaak. De ploeg ook met Anna van der Breggen met de voormalig wereldkampioene Amalie Diederiksen met Amy Pieters, de winnares van de Ronde van Drenthe. Zo kun je wel doorgaan. Dat is de sterkste ploeg op papier in ieder geval. Maar die controleren de koers net zo goed als de Belgische ploegen, de Vlaamse ploegen, bij de mannen de koers controleren. Want daar zien we vooral blauw op kop rijden. Dat is de ploeg van Quickstep, de ploeg van Nicky Terpstra ook, van Philippe Gilbert. En we zien daar ook veel rood op kop. En dat zijn de mannen van uh, Lotto Soudal, de mannen van Ties Benoot, een van de favoriete jonge Belg nog, die uh, twee jaar geleden heel erg goed debuteerde in deze ronde van Vlaanderen. Vorig jaar de finish niet haalde, maar dit jaar uh, mogelijk hoog ogen gaat gooien. Daar nog dat complete peloton in achtervolging op de kopgroep van 11 man met die drie Nederlanders erin. Lichtart, Gerts en Eenkoren. Dankjewel Gio. Wij zitten hier met uh, golfer Joost Luiten en wij vragen onze gasten altijd naar een uh, historisch sportfragment. Uh, en wij gaan met jou terug naar 8 mei 2002. Feyenoord, die speelt in de Kuip de UEFA Cup finale tegen Borussia Dortmund. Ja. De bal ligt prettig. Niet te dichtbij en niet te ver. Pierre van Hooijdonk. En ja! Het is Pierre van Hooijdonkavond. Het is de Pierre van Hooijdonk Cup. Van het hoofd van er is de bal buiten en de scheidsrechter fluit nu af. Veenhoord. Wint Van de Roosja Dortmund. Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. En zat de 16-jarige Joost Luit, want dat hebben we even uitgerekend, op de tribune? Ja, ja ik ging uh, ja, eigenlijk al van jongs af aan ging ik samen met mijn vader en mijn oudste broer... gingen we als het kon naar, naar Feyenoord toe. En uh, hier zaten we ook. En uh, Ja, dit, dit vergeet je niet meer, dat je dan afloop, loop je weg. En uh, ik was toen 15, 16 en je ziet daar uh, volwassen mannen, zie je huilen. En uh, ja. ja, dat is... Dat is dat en is jij? Wat. En jijzelf? Jij was ook fan? Nou ja, ik was wel fan, maar ik, ik heb niet... Ik, ik, ik heb had niet zo'n huilen. huilen. Nou ja, ik, ik heb ook wel eens een uh, traantje, maar op dat moment niet. Maar, maar, dan, maar, dan, ja, maar, maar toen kwam beeld... ik uit eigenlijk Waar achter heb jij wel hoe... tranen, Joost. Nou, ik als ik toen ik uh, in uh, mijn eerste KLM open won, was het oh. heel bijzonder. Uh, en uh, toen moest ik wel echt even een paar keer slikken, ook, maar oh. tijdens de eerste interviews, uh, ja, dat dan komt alles eruit. Uh, en dat is alleen maar mooi. Maar dat, toen kwam ik eigenlijk achter hoe mooi eigenlijk sport was. En dat sport eigenlijk emotie is. En dat ik daar verder zelf ook, ook wat in wil, wilde gaan doen. En toen heb ik vrij kort daarna zelf moeten kiezen tussen voetbal of golf. nou Toen heb ik voor golf gekozen. En ja, zo ben ik eigenlijk dat golf uh, ingerold. Was je erbij toen ze landskampioen werden? Ik zat niet in het stadion vorig jaar. Ik stond in de stad. Ik ben wel de fontein ingegaan. Maar helaas, ik zou eigenlijk uh, die week daarvoor... Uh, zouden ze eigenlijk hè, dacht iedereen kampioen ja, worden. Ja, ik zelfs, joh. Ja. Toen ben ik eerder uit Engeland teruggekomen om, om, om in de wow. stad te kunnen kijken. Ja, Terwijl je, toen, je aan het spelen was? Toen nou, ik, wij hadden een, een, een landenteam kampioenschap in Engeland. en uh, Wij lagen eruit op zaterdag. Maar normaal moet iedereen blijven uh, tot zondag. Want dan kan je, moet je de sponsverplichtingen noemen maar, maar op. Toen heb ik gezegd van jongens, maakt niet uit wat jullie doen. Ik ben er vandoor. Ik ga, ik ga morgen ga ik Feyenoord kijken, want die worden kampioen. Ja, maar dat, ging niet maar dat liep even anders. Ja. Ja, dat werd en een beetje uitgezout. Toen, toen yes. ging natuurlijk iedereen, uh, was er een stormloop op de kaarten voor... Uh, voor uh, uh, uh, die zondag erop, ja, en die, uh, die waren het helaas niet meer, dus toen heb ik met een groep vrienden. In de, zaal, in de stad gekeken en dat was ook heel leuk. Dat Was een mooi feest. Je hebt dus een training bij Koeman gevolgd. Klopt, ja, ik ben toen. Uh, dat was wel, was wel leuk. Ik, uh, ik, ik ken Pim Blokland, uh, was een van mijn eerste sponsors toen, Proffer. dus die ken ik goed en die nodig me uit. ik kom even een bakje koffie doen op, op maandagochtend en uh, nou, prima. Dus ik kom daar aan. Hm. Uh, en ik wist niet dat het vanaf dat moment al gefilmd werd. Dus ze stonden verdekt opgesteld te filmen. Dus nou bak ik koffie en zo weer even in de kleedkamer kijken. Dus ja, dat is wel leuk. Dus ik loop naar de kleedkamer. En er zat de hele spelersgroep met Koeman uh, eigenlijk te wachten. En die, uh, die vertelde me dat de spullen klaar lagen. En dat ik me moest omkleden. En dat ik mee ging trainen met, met de groep. Dus dat was wel, was wel heel erg leuk. En uh, ja, dan, uh, dan draaien die gasten draai helemaal zoek op, uh, op het veld natuurlijk. En die, uh, die lagen dubbel van het lachen. Maar het was wel een hele leuke ervaring die ik niet meer zou vergeten. Maar die Koeman's, uh, Dirk Kuyt. Marco van Basten, Willem van Hanegem en David Loggie. Ze zijn allemaal aan, aan de golfbal. Ja. Ja, ja, ja, heel veel jongens, die, die heel veel voetballers zijn fanatiek golfers ze Hoe komt dat denk jij? Ik denk dat ze relatief veel tijd hebben natuurlijk, uh, ja. als, je, als je dat... Als en je geld? Doet, geld en het, uh, ja, ik denk dat dat niet eens zo heel belangrijk is, maar het oh, is ja. natuurlijk een, een sport die niet zo belastend nee, je is bedoelt, als dan dan dan je andere te, sporters. Met geld bedoel ik, dan hoef je niet te werken. Ja, dat, is ook, zeker zo. Ja, dat is ook zeker zo, maar het is ook een, een sport die natuurlijk niet zo belastend is, hè? Nee. en die je gewoon ja, op elke leeftijd uh, kan beoefenen zonder dat het echt heel blessuregevoelig ja. is voor die jongens. want moeten daar natuurlijk wel mee, mee opletten. Gaan ze squashen is natuurlijk uh, ja, een stuk zwaarder... en linker mm. voor hun. Dus maar dus zij halen daar een zekere ontspanning uit. Ook. Ik uh, denk dat hun het op dat moment... gewoon ontspannen ja. vinden om te spelen. Oh, Alleen dat is op mijn, uh, bij mij iets anders. Dat dat niet meer, uh, hey, en als je, als je meedoet aan zo'n training... Hè? Ik bedoel dat zijn dan voetballers... leer jij daar nog iets van voor je eigen vak? Ja, je praat dan met de jongens over hoe ze zich voorbereiden... hoe ze het mentaal doen. Uh, dat soort dingen. Uh, tuurlijk zijn het compleet andere sporten... maar op elk, op elk sport is denk ik... Het mentale gedeelte is natuurlijk heel belangrijk, ook voor die jongens. Ja, daar praat je over. En uh, hoe, hoe, hoe, hoe pakken ze sommige dingen aan? Is Het bijgebleven dat je denkt, hé, daar had ik nog wat aan? Uh, ja, wat ik eigenlijk. Wat, wat, veel, wat ik leuk vond om te zien ook. Is dat ze hadden die dag ervoor tegen Roda gevoetbald, geloof ik. En dat ze dan op zo'n maandag. was eigenlijk voor hun een hele relaxe training. is meer een uitlooptraining. En ook daar dus is, is voor mij belangrijk om te zien. dat je herstel eigenlijk zo belangrijk is. om je lichaam te laten herstellen. Ja, en in golf. denk je vaak van. nou, ik ga maar door. en het voelt niet alsof je, je lichaam heel vaak belast. maar ga maar duizend keer tegen dezelfde beweging maken. Is dat natuurlijk heel belastend. Ja, en en dat maar was maar ook wel een bevestiging. inderdaad. Van je rust is ook training vanmiddag. Feyenoord Excelsior, ja. Waar ben jij? Ik zit in de Kuip. Oh, je zit dus daar. ik ga er zo meteen uh, naartoe. Hmm. Dus uh, ja, als ik in Nederland ben dan, uh, en ze spelen thuis, dan, uh, dan ga ik elke wedstrijd en uh, ja, dat vind ik leuk, gezellig. Nou. En nu VVV tegen 20, zo kies Robben. Ja, op hoogpollig stroef kunstgras tapijt 0-0. Ah. En dan denk ik aan die mooie Green. Zeg, wat een wereld van verschil. 0-0 dus en eh, VVV is in balbezit. De bal ligt aan de linkerkant van het veld bij Torino Hunten. Die even terugspeelt naar Jansen. SC Twente begon heel aardig aan het duel. Tenminste, aardig. Het creëerde. Een paar kleine mogelijkheden. Daarna liet het zich nog op terugzakken. En kreeg VVV wat uitgespeelde mogelijkheden. Nu komt de thuisploeg door. Maar kopt was terug in de handen van Joël Drommel. Die zojuist al de eerste bal op af zag komen. Het was Torino Hunten. Een bal vanaf de zijkant. was lang onderweg van de Lelys. en vaste bewaker bleef gewoon staan. En Hunten besloot dus te koppen. Drommel kwam uit. En de bal hobbelde naast. Maar het was een grote mogelijkheid. Nu dan FC Twente dat de bal bij Boeren krijgt. Boeren terug naar Tiga Duwini. Recht voor de goal op 18 meter afstand. Plaatst hij. Oh! En dan drukt Unestal de bal op de paal. En schiet vervolgens Boeren in het zijnde. Dit was de grootste kans voor FC Twente. Want ik denk dat dit duel helemaal niet op tactiek of techniek gaat worden beslist vanmiddag. Maar gewoon op lef en doorzettingsvermogen. En een beetje geluk en een fout van de tegenstander. Dit was zo'n mogelijkheid. Gecreëerd puur op doorzettingsvermogen. In dit geval van Jensen. Met dat geplaatste schot en die mooie redding van Unestal. Die de de bal op de paal drukte 0-0 in de koel in de 49e minuut bij VVV FC Twente. Joost Luijten, onze topgolver uh, hier in de studio. Joost, hebben we hebben post voor je. Stop, oh yes, post. wait a minute, the post, Wait, wait, wait, wait the post. post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. De World Cup, 2011. Vergeet ik nooit meer. Mijn pensioen zou ik veiligstellen... Nou is er niet van gekomen. We zijn vierde geworden. Gedeeld vierde. was knappe prestatie, zeker voor Nederland. Maar, ja, wat had het mooi kunnen zijn? Jij won de week daarvoor in Maleisië jouw eerste toernooi. Daardoor was je wat, nou ja, moe. Uh, de eerste win, ja, dan komt natuurlijk alles op je af. Daardoor misschien niet helemaal uitgerust aan de start. Uh, maar misschien nog wel belangrijker: de voorsom, de laatste dag. Uh, ja, voor iemand die niet bekend is in golf: voorsom, je slaat de bal om de beurt. En uh, in het begin van de week zeiden we van, nou, is het, uh, gaan we met jouw bal spelen of met mijn bal? Jij speelde met tijdlist, ik speelde met telemet. hij ja, zegt, ja, dat uh, maakt allemaal niet uit. Uh, Zijn bal is rond en die moet gewoon de hol in, dus uh, maakt het maakt me allemaal niet uit. Ik zei, nou, dan spelen we met mijn bal, de bal. Nou, speelde goed, alleen de back nine. Op zondag twee bogies op, twee par vijven, helaas. En ja, later zei je die avond van, ja Robert-Jan, misschien had ik toch wat meer moeten oefenen met jouw bal, want... Hij kwam toch een beetje harder van dat blad af met putten. Dus ja, dat ja, was toch, toch jammer. Ja, het was zeker jammer. Uh, het was een geweldige week. Het was een leuke week. Het was knap uh, dat was Nederland uh, vierde werden in uh, zo'n groot toernooi... Uh, als klein golflandje. Uh, ik hoop dat jij dit seizoen uh, een briljant seizoen kan hebben... waarbij je misschien zelfs kans hebt op de harder Cup. En dan zal ik erbij uh, zijn en uh, op de eerste rij gaan zitten om je aan te moedigen. Veel succes en tot snel. Nou, jij, je herkent hem, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Oh. Dat ja. Is, uh... Hij zei zijn naam ook nog, maar... Ja, was niet de... nodig. Robert-Jan ja. Nee, ja, Robert en ik hebben uh, wat dat betreft een hele speciale band. En uh, eigenlijk vanaf, uh, vanaf mijn eerste jaar op de, op de tour uh, hadden we een uh, goede klik samen. En ja, als je dan ook nog dat soort toernooien speelt, de World Cup, waar je echt samen moet spelen. Ja, op ja. de beurt uh, die bal moet, moet slaan. Ja, dan moet je ook echt als team uh, opereren. En dat ging wel eigenlijk heel goed. Joost. Uh, ik vind het bijzonder dat jullie nog vrienden zijn. Want hij zegt. in 2011 had jij, had, had jij zijn pensioen kunnen veiligstellen. <laughs> en jij zorgt ervoor dat je met een verkeerde bal speelt. Wegpensioen. Ja, nou kijk, het was, ik vond het niet dat we een verkeerde bal uh, speelden. Nee, maar even het, het, het pensioen. Heeft ja, pensioen. nou ja, goed. Ik had liefst ook mijn pensioen toen al veiliggesteld. Ja. Maar dat is ook niet gebeurd. Um, maar goed ja, uiteindelijk draait het niet om geld. Je wil zo hoog mogelijk eindigen. Ja, en, uh, maar als je dat toernooi begint met de... nou, dit is mijn pensioen. <laughs> hey, nou, hey. Het, het was wel een heel groot toernooi. De, nou, de wel winnaar wel. ging volgens mij met een miljoen euro naar huis. Ja. Uh, maar dat gebeurde niet. Wij werden vierde wat ook gewoon een hele goede check was. Maar ja... Uh, nee, ik je denk was dat een dat nonchalant. Toch... Je zei, ja. ah, wat maakt u het? Hij is uit. rond. En hij, hij moet in de dat Ja, gat. maar als, als, ik, als ik had gezegd van... jij moet met mijn bal spelen, dan had hij achteraf gezegd... van nou, had ik maar wat meer getraind. Dus dat moet je keuze maken. En ik denk niet zozeer dat het aan de bal lag. Eerder wat meer aan de vermoeidheid van die week daarvoor. en ja Dan op zo'n laatste dag, wanneer de druk ook nog eens het hoogst is. En je bent ja, wat, wat vermoeid door die, door, die, door die week daarvoor. Ja, dan kunnen dat net even die paar procent zijn dat je wat minder scherp bent. En als je dan ook nog eens met materiaal speelt wat net niet je eigen, je, je eigen gevoel heeft. Ja, dan kan dat net het verschil zijn. Maar ik denk nog steeds dat dat gewoon een hele goede, goede prestatie was, wat hij ook zegt. Als Nederland echt een relatief heel klein golfland tegen Amerika, Canada, Engeland. Noem maar wel, allemaal dat soort landen. Als je dan vierde weet te worden, dan doen we het gewoon heel goed. En uh, er zat er meer in zeker had hij zijn pensioen veilig moeten stellen door mij. Ik denk dat hij zelf wat beter had moeten spelen in zijn hele carrière... dan had hij het zelf kunnen doen. Maar, ik, ik, <laughs> ik denk altijd een bal is een bal, maar dat is dus niet het geval. Nee, dus de, de bal is, is natuurlijk ook het enige wat we bij elke slag uh, hetzelfde is. Hè? Want je, je varieert van clubs, alleen de bal is hetzelfde. En elke, an, elke bal heeft zijn eigen gevoel, zijn eigen uh, spin, zijn eigen geluid... zijn eigen vertrekhoogte, elke bal is anders. En daar moet je echt, uh, dat is echt een heel groot verschil om van het een op het andere dag even te wisselen. Maar nou is het natuurlijk een sport die je normaal gesproken individueel doet. Ja. Is dat, hè, in dit geval was hij afhankelijk ook van jou. Jij andersom natuurlijk ja, ook van jou. Ja, hem. je speelt echt als team. Maar eigenlijk heb jij waarschijnlijk ook juist voor golf gekozen. Omdat je dan lekker in je eentje tenminste... Zeker. Dat was wel een van de keuzes toen ik moest kiezen tussen voetbal. Op dat moment toen ik koos was ik in de B4 beland. En niet meer in de B1. Ik zat altijd in de, in de E1, de F1, noem maar maar op. Ik zat in de B4 en dan kon ik er zelf heel goed spelen en we verloren met 3-0. Ja, dat had, ik, dat had ik wel eigenlijk een beetje gehad. En met golf kan je ook slecht spelen. Alleen dan kan je alleen jezelf verwijten dat je, dat je slecht hebt gespeeld. En nu, ja, toen dacht ik van nou, wat ga ik doen? Nou, golf is wat individueler. En je hebt het echt zelf in de hand. Dus, dus ik ga golven. Dat past meer bij mij. Maar juist is het dan leuk als je uh, tien jaar prof bent om één of twee keer in het jaar echt als team voor je land ook nog eens te spelen. Dus je speelt echt als, als team voor je land. Ik heb in het Europees team mogen spelen twee keer. Ja, dat zijn wel hele bijzondere toernooien. En, en de rijden is daarom ook eigenlijk het mooiste toernooi wat er is. De beste twaalf van Europa tegen de beste twaalf van Amerika. En dan moet je ook echt als team spelen. Um, ja, en dat zijn wij niet gewend. Maar dat maakt het juist zo bijzonder... om dat soort toernooien te mogen spelen. Wanneer ontdekte jij dat jij... Een golfer was. Nou, ja, eigenlijk... want, uh, weet je, ik, uh, je, je staat op een midget golfbaan en een slaat zo'n balletje. <lacht> weet je, zo, zo begint het met. dan gaan we doen met een balletje. Ja, nee, zo, maar zo ben ik ook. Ik ben meegenomen naar de Drive in Rotterdam. Op, op, op, op Golfcentrum Rotterdam heette dat toen nog. Nu heet het Savvy. Um, en ja, dan ga je ballen slaan. En ik wist het. Ik, ik wist helemaal niks van, maar ik had er aanleg voor. Ik had er talent voor. Nou ja, en als kleine jongen, ik vond het leuk. En ja, iedereen die zag wel dat dat goed ging. Ja, en dan rol je er zo een beetje in. Maar de eerste keer dat ik echt dacht van... nou, ik kan er bij de profs ook wat, uh, wat gaan doen... dus toen ik het Spaans amateur won. Dat is een van de grootste amateurtoernooien van de wereld. Die won ik in uh, 2005, denk ik. Uh, toen dacht ik van, nou, uh, misschien ben ik ook goed genoeg... om echt bij de profs uh, te gaan spelen. En dat was voor mij echt pas de echte bevestiging van nou, nou, nou ben je goed genoeg. Ja. Maar die druk, hè? want daar gaat het natuurlijk ja. allemaal om. Um, want één fout bal ja. kan inderdaad... Uh, nou ja, waanzinnig veel prijzen ja. geld... Uh, ja. Ja. En ze tellen allemaal even zwaar mee ook. Of het nou de eerste bal is die, die je slecht staat of de laatste bal. Tuurlijk, de laatste bal is misschien nog zuurder. Maar uiteindelijk tellen ze allemaal even, even zwaar mee. Maar sta jij met trillende handjes? Ja. Ja? Ja. Iedereen denkt altijd dat wij, of wij, dat, dat professionals geen spanning voelen. Of dat we geen trillende trilling handen hebben. Maar toen ik die put moest, moest maken op het Kalemopen 2013. Nou, dat was iets meer dan een meter. Ja, tuurlijk trillen je handjes en de spanning. En dat voel je allemaal. En alleen. al die mensen die zitten te kijken. Ja, da daar ben je niet mee bezig. Oh. Je bent echt probeer jezelf af te sluiten en je probeert je routine te doorlopen... Die je, die je natuurlijk bij elke bal doorloopt. En daarom trainen we daar zoveel op, want die routine is... moet precies hetzelfde zijn... op de eerste of op de laatste. En als, als de spanning erop komt, ja, dan heb je heel snel de neiging... om andere dingen te gaan doen of te gaan versnellen of juist te gaan vertragen. En de routine, ja. is dat een, een, een soort ritueel? Wat je ja, bij... eigenlijk een ritueel wat je bij elke bal hetzelfde doet. Tot op de seconde nauwkeurig. En hoe ziet dat eruit bij ja? jou? Ten eerste moet je de, de afstand en de windrichting en dat soort dingen um, berekenen... of in schatten. Ja, en dan vanaf dat moment zodra ik dat heb, dan pak ik de club uit de tas. Ik maak twee oefenswings naast de bal. Ik ga achter de bal staan. Ik kijk, kijk naar mijn doel. Ik probeer het te visualiseren. Dan stap ik naast de bal weer en dan uh, kijk ik één keer naar het doel, zet ik mijn voeten neer, kijk ik nog een keer naar het doel en dan sla ik. En dan zeg je in je hoofd I can do it. Ja, eigenlijk ja, je hebt bepaalde mentale uh, stappen die je daar ook in, in doorloopt. En niet zozeer I can do it, maar het zijn meer technische dingetjes waar je op moet letten. Ik moet vaak op mijn houding letten. Ik heb als ik de neiging als ik wat, wat moeier word om wat, wat in te zakken vanuit mijn rug. Dus voor mij is het belangrijk om dat te herhalen. Van let op je setup en, uh, en, en tempo is voor mij een heel belangrijk ding. En dat zijn de twee dingen die je haalt en dan ga je slaan. Straks nog even iets over de baan waar je op staat. Want dat lijkt me ook interessant. We weten nu dat een ja. bal een bal is. Maar <laughs> ja, een baan is misschien <laughs> geen, geen baan als alle andere. Chris Wobbe, VVV Twente. 0-0 nog altijd. Balbezit nu voor VVV. Dat weer wat nadrukkelijker in de wedstrijd is gekomen de laatste zeven minuten. Uh, ja, na die grote kans voor FC Twente. Dat afstandsschot van Jensen, die via dat via stand op de paal belandde. Niet veel meer van de FC gezien. En die spanning die blijft maar. Je ziet het echt in alles, voornamelijk bij de spelers van FC Twente. Wat wordt er geëmotioneerd gereageerd als er is een beslissing vanuit... Uh, het arbitrale trio in het negatief of uh, ja, het in, uh, in het nadeel van FC Twente uitvalt. Dan meteen zijn de reacties. Dat is vaak een symbool en een signaal dat zo'n ploeg gewoon onder hoogspanning staat. Nu wordt die ook aangepakt, maar de aanval loopt door. De bal ligt bij Hunten aan de linkerkant van het veld. Haalt de achterlijn, geeft voorrichting de tweede paal. Kastelen, de wereldreiziger op voetbalschoenen, komt niet bij die bal. Die bal rolt dan door, gaat Vite van Krooijer achteraan. Die maakt zich breed, waardoor de bal over de achterlijn rolt en VVV een corner mag gaan nemen. Allard Lindhout, de scheidsrechter van dienst. Wijst dat de bal toch echt naar de hoek moet. Doorgaans uh, duurt het wat lang voordat standaard situaties ook daadwerkelijk weer genomen worden. En de fanatieke aanhang van VVV zit achter het doel waar VVV naartoe speelt. Met veel aandacht voor spandoeken voor Lennart T. Het is uh, de supportersvereniging geweest van de thuisclub die uh, in Den Landen is gaan rondreizen. Om al die mooie doeken op te halen bij uh, bevriende supportersverenigingen. Want uh, twee weken geleden werd Lennart T en zijn actie natuurlijk uh, werden bejubeld... In de Eredivisie. Maar nu is deze bal. 0-0 is de stand. 59e minuut. Bal komt dan bij Leemans terecht. Op 18 meter. Afstand van de goal. Schiet dan. De bal heeft een lastige stuit. Die uh, wordt gepakt, die bal, door uh, Joel Drommel. Schiet de bal snel weg. Maar er staat helemaal niemand van FC Twente op de helft van VVV. Nu dan wel. Is het Holla? Kan hij misschien chippen? Nee, het is Boeren dan. Boeren controleert. Legt terug op Maher. 60e minuut. Stand bij VVV. FC Twente 0-0. Kijken met Ron Vergouwen. En Ron Vergouwen heeft zich verdiept in het, ja, dat is het toch wel, een soort iconische omroep. Ja, Veronica. Veronica. Veronica. Dan vooral de televisievariant uh, daarvan. Uh, want het is natuurlijk Kassi kijken. Um, nou ja, we weten allemaal nog wel, het we begon ooit op dat zinschip natuurlijk. Ja. Toen werden ze een publieke omroep. Ja, en uh, toen, uh, ja, ik, ik werd ook helemaal gegrepen door het Veronica-gevoel. Ik heb zelfs mijn ouders ooit nog een beetje gedwongen om hun destijds kro iets op te zeggen oh. en die Veronica-gids te nemen. En hebben ze dat gedaan? Ja, hebben ze gedaan. Mijn ouders zijn door de knieën gegaan. Onder andere door die iconische Veronica-spotjes van Alfred Lagarde. Er is maar één omroep die jong zijn serieus neemt. Veronica, wel nu 020-6808-808. Dan krijg je het superdikke Veronica-blad tot 1 juli 1992 voor maar 25 piek. Veronica, jong, snel, wild. Ja. Ja. Oh, ja Jong, snel, wild. Dat is ons historische slogan natuurlijk. Nou ja, daarna zijn ze weer commercieel gegaan in 1995. was aanvankelijk niet zo'n succes. Totdat ze Big Brother gingen uitzenden. Daar hebben ze echt miljoenen aan verdiend. Want John de Mol eh, ging de winst van Big Brother delen. Met de vereniging Veronica. Toen is het een beetje hoog in de bol geslagen. Want toen gingen ze zelfstandig worden. Uiteindelijk zijn ze verkocht aan SBS6. Waar ze nu nog steeds onderdeel van uitmaken. SBS Concern. Ja, en daar is het toch al 15 jaar eigenlijk een beetje een marginaal bestaan, kunnen we wel zeggen. Ik heb even wat programma's van de laatste jaren op een rijtje gezet. Benieuwd hoeveel jullie er nog herkennen. Het nieuwe seizoen van Little Weapon bij Veronica. 9 BN'ers strijden om de titel beste server. In de bij Veronica. Onze eigen Tess Milne en Radio 538-DJ Dennis Ruijer... laten je alle hotspots van Ibiza zien... 2 Meter Sessies is terug. Natuurlijk met Jan Douwen Kroeske. Jensen meets Moscovic. Jensen Later. Nieuw bij Veronica. De bijbaat Filma. Natuurlijk bij Veronica. Dit komt de Big Bang Theory. Johnny Kimberly Klaver. Frank Lammers. Krimi Klaas. Veronica Goos. Couchsurfing. Het meest complete autoprogramma. Top Gear. Bij Veronica. Wat je noemt herkenbaar. Ja. Ja. <laughs> ja, het ging alle kanten op. Hè? Want je hoorde een heleboel jongere programma's. Maar ze zijn ook. Nou ja, hoorde je twee meter sessies. Dat mikte op een wat ouder publiek. Ze zijn een filmzender. Ze zijn ook een mannenzender. Ja, maar de kijkcijfers die bleven altijd, ja, die kwamen niet boven de 300.000 uitgemiddeld. Totdat ze dit gingen uitzenden. De UEFA Champions League. Vanavond en morgen. Ja, de Champions League die kwam naar Veronica. Eh, nou, de, de kijkcijfers zijn lang niet wat de NOS ooit haalde. Die had 2,4 miljoen mensen keken gemiddeld naar uh, de, de wedstrijden daar. Nu bij Veronica zijn het er nog anderhalf miljoen. Maar voor Veronica nog steeds hartstikke goed. En wat belangrijk is: als mensen naar Veronica zeppen voor de Champions League. dan blijven ze vaak ook hangen voor andere programma's. Dus heel belangrijk. Nou ja, ze zijn, hebben nog andere sportrechten: de KVB-beker, de Jupiler League. Uh, oranje lewinnen hebben ze daar, die interlandse oefenwedstrijden. Uh, de Oranje Mannen, nou, de afgelopen week. 1,5 en 1,7 miljoen kijkers voor Veronica. Voor het eerst hebben mensen die dat blauwe veetje weer eens in beeld gehad. Dat is toch best wel, wel uniek. Ja, en, en de mannen van VI. Hè? En de mannen van VI, inderdaad. Hè. Uh, Wilfred René uh, van der Grijp en Dirkse. Ook naar uh, Veronica nu. Ja, ik denk dat uh, die mensen van, van de, de kijkers van RTL 7... één op één meegaan uh, naar Veronica. Want het, ze hebben een heel trouw publiek. Als ze zeggen, stem op ons voor de televisiering. Dan doen ze het. Als René van der Grijp een blonde pruik opzet... <lacht> dan vinden ze het ook allemaal goed. Die die kijkers die... Het is geen 1 april grap. Is... Definitief niet. Hè? Nee, nee, nee, ze ook gaan echt jaar. naar Veronica. Nou. Um, ja, dan zeg je ze wat. Ja, ja. Nou, dat zou toch nou. wat zijn. En inderdaad, ja. of dat zo blijkt te zijn. Ja. Maar goed, uiteindelijk, uh, uh, nou ja, afgelopen vrijdag hebben ze natuurlijk hun overstap uitgebreid besproken in de uitzending. We gaan een nieuwe uitdaging aan bij Veronica, jong en wild. En dan moet je zeker een man van 69 nemen, dat is logisch. Nee, um, hele moet pedante <lacht> presentatie <lacht> Ja, daar gaan we nog veel grappen over horen, denk ik. Hè. Ze gaan voor de, voor de artistieke uitdaging, niet voor het geld natuurlijk. Hè. Nee, ze, ze lieten wel weten dat ze dat, dat echt voor het geld gaan. Um, Echte Jel kreeg ook nog even een, een veeg uit de pan afgelopen vrijdag. Ze verwijten namelijk die zender, en misschien wel terecht... dat ze te lang bij de contractonderhandelingen aan het lijntje zijn gehouden. We waren ook net zo lief gebleven, dat is even voor de duidelijkheid ook, maar... René en ik zijn om jouw carrière een beetje ja. op te flirten, zijn we met jou meegegaan. Ja. En nou ga je je hypocriet zitten doen, we waren net zo lief gebleven. Hey, maar <lacht> ik geef eerlijk toe dat de mogelijkheden voor mij inderdaad bij die zender um, uh, groter ja. en meer gaan zijn. We kwamen er niet uit met die mensen ja. en de naam De Mol viel en plotseling kon alles. Uh, hadden we een blanco check die we konden tekenen. Ja, en kon hij geloof ik hier 24 programma's inclusief ja. het weer gaan presenteren, geloof ja. ik jij. He? <lacht> Wordt Veronica weer hip? Uh, nou, het, het ziet er wel zonnig uit. Qua dat, dat we weer mensen gaan kijken. Want ze hebben natuurlijk die Champions League. De vraag is: gaan ze dat contract verlengen? Krijgen ze weer de Champions League het nieuwe seizoen? Nou ja, met Voetbal Insight erbij. Andere naam zal het waarschijnlijk krijgen. Worden dat vier goed bekeken avonden bij Veronica? Ik heb wel een advies voor John de Mol. Maak er echt nu definitief een sportzender van. Dat imago heeft het nu. Uh, noem het bijvoorbeeld ook Veronica Sport. Dan is het voor de kijker duidelijk. Dit is waar Veronica voor staat. En dan kun je je daarop voor. Borduren. Maar jij ja, wilde ook zijn eigen zoon John de Mol toch? Ja, maar die kan bij SBS natuurlijk uh, uh, SBS 6 aan de gang. Ja, ja, okay. ja. Overigens, de naam die SBS, dat moeten ze een keer laten varen, vind ik. Want het is nu Talpa, dus maak er gewoon zes van, zou ik ook nog willen zeggen. Ja, <lacht> en verder. Uh, uh, nou, ze hebben natuurlijk het ANP gekocht. Uh, dus ik verwacht ook wel wat, wat journalistieke uitdagingen bij SBS. Misschien moeten ze, Hart van Nederland heeft ook een vroege editie, moeten ze dat wat journalistieker maken. Naast het, het lichte nieuws, misschien daar ook eens een, een veel binnenlands nieuws, maar een, een mooie rubriek. Nou, het ANP is gekocht. Ja, nou ja, precies. dat, ja. dat Jonne Mol heeft nu het ANP. Dus ik zou zeggen... Ja. Uh, dat het voor voorlezen? Kan. Ja, precies. Oh, leuk, Radio News is. Eens. Dus er gaan spannende dingen gebeuren. Heb je nog een momentje? Een momentje van de week. Uh, kom ik toch weer oh. bij Voetbal Insight van afgelopen vrijdag. Uh, want niet alleen uh, Genee Derks en Van der Gijp stappen over naar Talpen, maar Nu blijkt ook dat hun eigen baas, Marco Laurens, het directeurtje zoals ze hem noemen, ook meegaat. Sterker nog, die is al per direct weg. Nou, dat zorgt ervoor hilariteit in de studio. De enige emotionele binding die ik met de RTL had, was directeurtje. Ja. Maar directeurtje was eerder betaalpadderij. GELACH ja. ja, Want mij zijn nog niemand, he. Duidelijkheid. Ja. Maar directeurtje zag het wel als een sportieve uitdaging. Ja, die zag het wel ja, als ja, ja, ja. een sportieve uitdaging, ja. Die is vanmiddag met ME eruit gezet, ja. Ja. Nou is dat niet ongebruikelijk als je naar de concurrentie gaat. Maar die hebben, die hebben nog een behoorlijke til aan hem gehad. Ja, maar tot er gehad had Zonderbol wel een zware zwaargewicht binnen. Ja. Ja, de fans, de haters en het directeurtje kunnen hun borst nat maken. Want nog zeker vier jaar kunnen we van dit, uh, dit trio gaan genieten. Dankjewel, Ron. Joost Luijten golfer, topgolfer. Wat is jouw favoriete baan? Ondergrond? Uh, toch wel bosbanen. lekkere banen. Dat, uh, dat ligt mij veel meer dan, uh, dan nou. die openbanen. Omdat ik het moet hebben van uh, constantheid. Niet van lengte zozeer. En uh, hoe meer... Uh, Open banen, ja, dan heb je veel meer aan lengte. Dan kan je hem overal slaan en kan je altijd naar de green toe. En zodra je een bosbaan hebt, ja, dan moet je ook echt binnen die bomenlijn blijven. Anders krijg je problemen om naar de green te gaan. Dus, dus smalle, precieze banen, dat is mijn ding. En waar. Waar sta je binnenkort als die blessure over is? Marokko gaan we naartoe, hopelijk over twee weken. Dat is het toernooi waar ik me op focus. Dan ga ik door naar China en dan spelen België, Engeland, Italië. Zo. En dan komt de hele zomer hier naartoe. En Oman, je bent echt overal, hè? Ja, Oman en nog naar Amerika toe. Ja. Um, eind van het jaar Australië, de World Cup. En krijg je dan nog iets mee van die landen waar je bent? Weinig, ja. weinig. Nee, je moet, uh, je moet het echt zien als hotel een golfbaan ja. en golfbaan. En waar, waar stel je het pensioen veilig? De komende tijd. Ja, dat hoop ik. Uh, we zullen ja. zien. Maar als ik gewoon door speel zoals het de laatste weken gaat, dan uh, komt het allemaal goed. Ja, jij, jij bent gewoon een groot grootverdiener. Hè? Ja. Nou ja, wij hebben gelukkig uh, niks te klagen. Het is natuurlijk nee. een sport waar in de top uh, veel geld in omgaat. Ja. En uh, ja, dat is, het, dat is het geluk dat je in zo'n sport bent gerold. Goed. Leuk dat je was, Joost. Dank je wel. Succes. Dank ik ja. ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Zes minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1... Neo... Radio... Nou, dit knippen we er wel uit. Uh, hoe heet dit programma eigenlijk? Het NOS Radio 1 Journaal. Straks Spraakmakers. Dat nou, kan wel heel erg ah, ja. nou, Misschien kan ik eens solliciteren. De perstribune. Een programma van Max. Voorzitter.